8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Amsterdam neemt vandaag afscheid van burgemeester Van der Laan. die vorige week op 62-jarige leeftijd overleed. Belangstellenden kunnen van 10 uur vanochtend tot 8 uur vanavond in het concertgebouw langs de kist lopen. om een laatste groet te brengen. Van der Laan wordt morgen in besloten kring begraven. Alle bussen, trams en metro's in Amsterdam staan dan rond 1 uur s middags een minuut stil. Rotterdam verkoopt zijn aandelen in energiebedrijf Eneco. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Met een belang van meer dan 30 procent is Rotterdam de grootste aandeelhouder. De verkoop kan de stad zo'n 1 miljard euro opleveren. Rotterdam wil van de aandelen af, omdat Eneco geen netwerkbeheer meer doet. Dat is overgegaan naar Stedin. In Bergen in Noord-Holland woedt een grote brand in een sportcomplex. Een hal van sportcentrum De Beek is ingestort en het vuur is overgeslagen naar het gelijknamige zwembad. Een aantal omwonenden in Bergen werd korte tijd geëvacueerd, totdat duidelijk was dat ze geen gevaar liepen. De Amerikaanse president Trump trekt een miljardensubsidie voor zorgverzekeraars in. Volgens hem is dat nodig om het zorgstelsel Obamacare betaalbaar te houden. Volgens het Amerikaanse Centraal Planbureau verliezen door de maatregel ongeveer 1 miljoen mensen hun zorgverzekering. Noord-Korea moet waarschijnlijk op zoek naar een andere plek om nucleaire tests uit te voeren. Buitenlandse deskundigen zeggen tegen persbureau Reuters dat het oorspronkelijke testgebied instabiel is geworden. De laatste tijd zijn er veel naschokken en aardverschuivingen die daarop wijzen. Begin september deed Noord-Korea een nieuwe zware kernproef. Loon op zand in Brabant krijgt de jongste burgemeester van het land. Het is Hanne van Aert, ze is 32. En nu is ze nog wethouder in de buurgemeente Heusden. Van Aert wordt volgende maand geïnstalleerd. Op dit moment is burgemeester Bengenvoort van Winterswijk de jongste. Hij is 33. Het weer bewolkt en bijna overal droog. Nu en dan ook zon en het wordt een graad of 18. Dit was het nlz ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de wegen in de Randstad, maar wel behoorlijk veel vertraging op de A15, Gorkum-Rotterdam. De rijbaan is dicht bij Sliedrecht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Ga niet in de file staan vanaf Gorkum, maar rij om via de A27, de A59 en de A16. Het gaat niet meer helemaal filevrij helaas. Op de A16 voor de Moerdijkbrug langzaam rijdend verkeer en de A59 in beide richtingen bij knop het Hoijpolder, 5 kilometer. Op de N214 de oude provinciale weg van Leerdam.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 For the waiting game For the days twindled down To a precious fiend September and the plentiful waste.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 Franse zangeres, sans première af en toe een beetje jazzy.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 Something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 the obstacle get it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 Michel, Bani Bila en Meid Elker. Muziek van de cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje fil filmische versmelting van jazz. Avantgarde, dub, elektronica, wereldmuziek. En ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. De muziek is ook een beetje broeierig, spannend. Een beetje filmische muziek, zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Route Planner 2011. Uh, wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Muzica Nuda.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 En het nummertje theme for Sam.